Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Tienduizenden bedrijven trokken in de eerste zes maanden van dit jaar de stekker eruit. Het waren er in totaal 76.000, vooral webwinkels en financiële bedrijven. Vier op de vijf van die gestopte bedrijven waren van ZZP'ers... Volgens het CBS kan het komen doordat meer mensen weer in dienst worden genomen. door alle personeelstekorten. Er worden in ons land nog wel altijd meer bedrijven opgericht dan opgeheven. En zo werd de Corona-pas dik een jaar geleden gepresenteerd. Ja, en dit is toch wel een mooi moment waar we nu staan. Het is echt wel het startpunt van een mooie zomer. Maar vanaf vandaag ook de 2.0-versie van Corona-check. En die doet niet alleen met negatieve testbewijzen en toegangsbewijzen creëren. maar ook met uh, een vaccinatiebewijs. Ja, met die groene vinkjes-app. Kon je naar binnen bij feestjes, festivals of een avondje in de kroeg. Maar sinds februari kun je hem in je zak laten zitten. Steeds meer politieke partijen vinden dat prima. Maar ondernemers trekken nu toch aan de bel. Zij willen die pas ook liever niet meer gebruiken. Maar willen toch dat die blijft bestaan. Ze zien het als een laatste redmiddel om bij een nieuwe coronagolf de boel gewoon open te kunnen houden. En een flinke klus nog bij de IJssel gisteren. Een grote waterplas bij die rivier is door de warmte bijna opgedroogd... waardoor het link werd voor de vissen. En dus ging een groep vrijwilligers en vissers erop uit om de dieren te redden. Ook deze vrouw hielp een handje mee, ondanks het mooie weer. Er zijn zeker wel leukere dingen te bedenken met deze temperaturen. Ja. Maar uh, ja, je ziet hoeveel vis erin zit en de kolk uh, die valt uh, rondom helemaal droog. Dus ja, het is zonde als het allemaal doodgaat natuurlijk. Dus daar offer ik dan graag een vrije dag wel voor op. Dat was best nog wel aanpoten. In totaal haalden ze 7000 kilo vis uit het water. En dat doen we op dit moment met een groot sleepnet. Die trekken we door de vijver heen, waardoor we de vis eigenlijk verzamelen. Dan gaan ze op transport en dan gaan ze hier een heel klein stukje verderop, want daar ligt de IJssel al. En dan gaan ze weer terug naar waar ze eigenlijk vandaan komen. Je krijgt het weer nog. Het is opnieuw overal zonnig en nog warmer dan gisteren. Op het strand wordt het een graad of 29. In het binnenland kan het vandaag wel 33 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en Afrika van Hoorn is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 from girls. En zomerheers. Ik zit constant in een tweestrijd. Die waar mijn adem het verland, Ik ben de godvergeten tel kwijt. Te weinig vingers aan de hand. Ik wil begrijpen waar het moeilijk... begint te worden als altijd... Zeggen, jij ja, ik doe het, maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, dans tussen donker en licht. Achter gebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht.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 Je wilde, estar wilde, De regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 76.000 bedrijven zijn in de eerste helft van dit jaar zelf gestopt. Het hoogste aantal sinds 2007. Het waren volgens het CBS vooral veel webwinkels en financiële holdings. En vier van de vijf gestopte bedrijven waren van ZZP'ers. De Amerikaanse oud-president Trump is in New York zo'n zes uur verhoord. Hij wordt verdacht van fraude en moest onder ede getuigen over zijn Trump-organisation. Maar hij beriep zich op zijn zwijgrecht. En de Nederlandse dressuur Amazone Dinja van Leren heeft op de WK paardensport in Denemarken weer een medaille gewonnen. Met haar paard Hermes werd ze op het koningsnummer van de dressuur, de kuur op muziek, derde. En twee dagen geleden wonnen de twee ook al brons. Dat weer, opnieuw veel zon en tropisch warm met 28 tot 33 graden. <middels> I seem to find a reason to believe that I can break free. Cause you see, I have been down for so long. But like all hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Take the shackles off my feet so I can stay. You know I, I just wanna praise just you. Wanna praise I just you. wanna praise just you. I just wanna yeah. praise yeah. you. Yeah. You're yeah. the De repente, una voz me decía: también hijo mío, que están celebrando. Que yo veo a todo el mundo en alta. Pero por dentro, sé que tú estás llorando. Uh. Querías dinero y fama pues aquí tiene Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viren cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh, Dios. Me divertie, y empezaba a vacilar. No sé de dónde een grabo pinecucha. Te rodea la envidia y cambia la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro, porque ahora estás arreba. Er hago geen nazaren no om me desea. Toen el mundo pero es la, la mala. Pas un lauwo, todo el mundo. Todo el al mundo ala cuando no estén hoy a manito, ni las quieren estar al lado tuyo. ¡Bajo mundo! Lo único que se queda es el barbú que está ahí arriba. Llévate de mí, J Cross, Shadow Towers, From Miami, Carbon Fiber Music. La familia, directamente. De Padre, del de Hijo y el Espíritu Santo. Y usted te da consejo bueno. ¿A quién lo mires? ¿A quién? Dale.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 My facade starts to crumble. So strange your oh. reaction.